Maatjes maken lol, werken ze samen is niet ze te dol. Oh, de bouwen kunnen wij het maken. Op de bouwen, nou en om. Mixen en draaien, oh wat een mol. Ja! Werken ze samen is niet ze te dol.